I'm not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 Over mogelijke risico's kan hij nog niet zeggen. De vraag of de nationale belangen genoeg zijn beschermd bij een eventuele verkoop van KPN... ligt bij ons open op tafel, zegt nationaal coördinator Schoof in het Financiële Dagblad. Het gaat volgens hem om vitale infrastructuur waar veel diensten gebruik van maken. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs wil dat uitblinkers op de middelbare school... in de toekomst een cum laude diploma krijgen. Zo'n diploma moet dan voorrang geven bij bepaalde universitaire studies. Ook zouden leerlingen met zo'n diploma een studiebeurs van het bedrijfsleven moeten kunnen krijgen. Dekker presenteert zijn voorstel bij de opening van het nieuwe schooljaar. Volgens hem blijft talent aan de bovenkant te vaak onbenut... en de beste leerlingen worden vaak aan hun lot overgelaten. Het bestuur van de in opspraak geraakte stichting Inspire to Live stapt op. De bestuursleden van de kankerbestrijdingsorganisatie zeggen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen... vanwege de commotie over het uitgavenpatroon van de organisatie. Inspire to Live is ontstaan uit de organisatie Alpduzess. In de media waren onder meer berichten verschenen over het declaratiegedrag van de oud-voorzitter van Alpduzess. Ook bleek dat Inspire to Live nauwelijks geld aan kankeronderzoek uitgaf. In België wordt over zes maanden de verkoop van mobieltjes aan jonge kinderen verboden. Ook reclame voor gsm's en smartphones gericht op kinderen onder 13 jaar mag over een half jaar niet meer. Het is een voorzorgsmaatregel bedoeld om jonge kinderen te beschermen tegen straling die mobieltjes zouden veroorzaken. Wetenschappers discussiëren al jaren over de vraag of de elektromagnetische energie die een gsm uitstraalt gevaarlijk is voor de volksgezondheid. De Belgische ministers nemen het onzekere voor het onzekere omdat kinderen mogelijk gevoeliger zijn voor de straling dan volwassenen. Het weer in het noorden bewolking met eerst misschien nog wat regen... in het zuiden van tijd tot tijd zon. Later vandaag ook zon in het midden van het land. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. is John Bakker van de ANWB. We staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij knop in Madenberg, 6 kilometer. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam... tussen Everdingen en utrecht Weide, 16 kilometer. Van de parallelrijbaan is maar één rijstrook open... Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Hoofddorp 4 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Bad Dorp 5 kilometer. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Harmelen 3 kilometer. en Verderop bij knooppunt Oude Rijn nog eens 6 kilometer. Vanuit Arnhem naar Utrecht bij knooppunt Oude Rijn 5 kilometer. A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Randweg Dordrecht nog 5 kilometer. De rijstroken zijn wel weer vrij. A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij Nieuwegein, 5 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Bildhoven, 4 kilometer. En wat verderop naar het zuiden bij knopend Lunette, 10 kilometer. Dan nog de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij Knopend Rijnsweert, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 De webcam kijkt bij CFM, zie je dat we al uh, aan het voorbereiden zijn op de Ruud Jansenband, die straks na vier uur komt. Ga jij meedoen? Laat ze even wat horen, laat ze laat even wat horen. Ja, ja, ja, ja, kijk. Helemaal goed. Jorden the en Cutlitoy. CFM Voor Zandvoort en de regio. En welkom bij Tweede Uur van Zandvoort op zaterdag. En daarin de volgende onderwerpen. Ja luisteraars, uiteraard gaan we wederom schakelen met het, gegramp, het circuitpark Zandvoort. En we gaan natuurlijk van Willem van Densen onze raceverslaggever, horen hoe de zaak zich daar ontwikkelt. Het is hartstikke gezellig druk op het circuitpark Zandvoort. Dat was het gisteren al, vandaag al. En zal morgen gezien de weersomstandigheden ook weer wederom druk worden. Dus we gaan rond de klok van kwart over drie weer schakelen met het circuitpark Zandvoort. Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda natuurlijk dit weekend het de historische Grand Prix. En vanavond natuurlijk het niks aan niemand minder dan de Ruud. Janssen, XL, bent op het Raadhuisplein. Dus ik zou zeggen, had u pen en papier bij de hand? Want wellicht dat er een evenement is waarvan u zegt: daar wil ik nog naartoe. En tussen de muziek door hebben we natuurlijk uh, uh, Zandvoorts Nieuws in het kort. En uh, ik heb het eerste verzoekje binnen van Ja, je naar... hebt een verzoekplaats. Ja, ja. En uh, voor wie is deze? Deze gaat helemaal naar uh, Noord-Noord-Groningen. Oké, okay. hier is uh, Elverviel in Forever Young.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 Zandvoort op zaterdag. Je hoorde die Osa zinger zingen van Elvenviel. En dat was Forever Young. Inmiddels schijnt de zon weer lekker hier in Zandvoort. De radio in het zand. Voor zon, zee. En heel veel zomer Dit is ZFM Zandvoort. En wel je radio meenemen als je naar het strand gaat. zaterdagmiddag bij CFM Zomvoort de survivor en die eye of the tiger. Hebben we nog wat nieuws Albert-Jan? Ja, we proberen uh, steeds Willem te bellen op het circuit maar we krijgen geen verbinding. Daar is het waarschijnlijk zo druk dat de verbinding niet echt uh, wil lukken op dit moment. Dat zal het zijn denk ik. Dus ik ben op naastig op zoek naar een, uh, naar een uh, item uh, wat ik dan wel even voor kan lezen uh, tenminste voorlezen waar ik u van op de hoogte kan gaan stellen en laten we beginnen met uh, die biologische markt want, uh, ja, blijft hij of gaat hij weg? Ja, dat is het. hè. Want nog een paar weken en dan is de proef met de biologische markt op het Raadhuisplein weer voorbij. De ondernemers die uh, hun waren aan de man brengen zijn heel enthousiast... en zouden graag volgend jaar doorgaan met de groene markt. En uh, we zijn, uh, ze zijn op benieuwd naar uw mening. Want ze zijn heel benieuwd hoe u als Zandvoort erover denkt. Vindt u de biologische markt een aanwenst of wilt u dat deze markt blijft? En wat is dan volgens u de ideale plek? Stuur uw mening naar marktapenstaatjezandvoortse courant.nl marktapenstaatje -courant onder vermelding van biologische markt. Met de bij de Zandvoortse binnen binnengekomen reacties zal de redactie wellicht een nuttige bijdrage lever aan de evaluatie rond deze biologische markt. Dus steek uw mening niet onder stoelen of banken en maak uw mening bekend via marktapenstaatjezandvoortse Punt. En hier is Tromee uit de Euro Breakdown en Papa Oeté.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 Ouah ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus Un jour où l'autre saura tous paf pay d'un jour à l'autre on aura disparu Serons-nous détestables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 van CFM deden we lekker met z'n allen mee. Met Stromie en Papa Oethe. CFM Race Radio. Pit Report, Pit Report. Ja, en als je dit hoort, dan weet je dat we weer gaan schakelen naar het circuitpark Zalvoort. Daar is Willem van deze aanwezig bij de historische Grand Prix. En heel veel gezelligheid en spektakel natuurlijk op circuit, Willem. Die hier, ja, bij de f***, er zijn al erg veel auto's hieronder aan de Hunsrug, daar zijn we spinnen. we staan er inmiddels vier stil, maar de schade lijkt mee te vallen. Ik denk dat iedereen daar uh, toch wel weg gaat komen. Wel een heel mooi stel. En het is uh, George Sturmeyer met een Ford GT40 die aan de leiding gaat. Op het tweede plaats uh, rijdt een Isarini uh, rond, rond. Nou, Isarini, heb je er ooit van gehoord? Nee, eigenlijk niet. Op het tweede plaats zijn. You see, also. Arie, Arie uh, Luijendijk die rijdt samen met uh, Dries van de Los dit weekend, doen ze morgen is, uh, dat vandaag is de race van uh, 20 minuten, en Arie Luijendijk is aan uh, het stuur, maar uh, ja, je kan je voorstellen, een veld met 55 auto's, geweldig uh, en uh, we kijken even zo, de in uh, Eén auto staat er nog het veld gaat zo dadelijk weer uh, langskomen van de 55 de auto's ik zie je dubbele delen, Wat ik ben hier voor de 70 de pot is nog niet uit. Dus, uh, het is even vanaf acht. Ja, heel keurig. 55 auto's. 4 -5 spin op elkaar in de heuzen. Maar voordat het voelt dan alles opruimt. Nou, ja, keurig gedaan. Even ja, kijken. Voor de Sturmeijer nog eens. met euh, de GT40. in uh, vierlijke... nog aan de meiding staat. Maar... De, de baan is vrij. De twijf de... heeft toch een uh, de safety car... Uh, ja, voor het veld uit te laten. Dus uh, nou ja, dan gaan we na deze ronde 78... Dus uh, ...zal het veld weer losgelaten worden. En dan gaan we kijken hoe het gaat met de 55 auto's. Ja, je zegt het steeds, 55 auto's. Dat is uh, nog, uh, nogal wat... Uh, is dat het uh, grootste startveld dat eruit geweest is bij een race? Ik ja, zal er uh, omgaan. Ik denk dat we met de of winter winterendurance... En ...hebben we nog wel eens iets uh, van 2,5 jaar gemaakt. Maar uh, dat dus is een uh, heel groot... Uh, dat het even tijd weekend. Dat is wij zijn dat je over de hele kent voor 5 seconden begrijpen. Wij zien hier in één stap. Oké, okay, Willem, dankjewel voor dit moment. Er is zo meteen rond kwart voor vier, Dan komen we weer bij terug. Daarop op het circuit. Oké, okay, tot dan. Tot dan. En we gaan door met de muziek, Albert Jan. Hier is Tom Jones en Cream Cream Cress of Home.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 And look around me at four gray walls that surround me and I realize yes I was only dreaming for there's a god and there's a saddle on and on we'll walk at daybreak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 Dat was Tom Jones op de Salforts Radio... met Cream Cream Crash of Home. Een plaat die we natuurlijk niet zomaar draaien. Hè? Nee, nee. KLM Open 2013 gaat eraan komen, Albert Jan. Klopt, van 12 tot en met 15 september is het weer zover. Het KLM Open uh, op het, uh, de Canemar Golf and Country Club. En uh, hoe noem je dat? Zo'n zo zo promo-filmpje wat uh, op Sport 1 wordt gedraaid. En dan hebben ze deze muziek en dan op. En dan hebben ze grof. deze muziek. Dus luisteraars dat u nu in één keer schrik... Wat komt die Tom Jones dan vandaan? Nee, Tom Jones, dat nummer wordt gebruikt... tijdens het filmpje ter promotie... Van het KLM Open. Zet het, de zet het vast in uw agenda. 12 tot en met 15 september. Ook CFM zal al live aanwezig zijn. En live verslag doen van dit grootste golfevenement in Nederland. Ja, KLM Open gaat ook met zijn tijd mee. En heeft een app. Wil je daar nog wat over vertellen? dat ja, ziet er een... mooi uit, hè? Uh, ja, ja. ja, ja. ja er zit een hele keurige app, maar nog niet downloaden. Want uh, als je hem uh, opent, dan kan je hem niet meer sluiten. Niet meer sluiten, moet dus je nog je telefoon wachten, uitzetten. en wachten, dan, nog een weekje wachten en dan gewoon uh, die app downloaden. Dan ben je volledig op de hoogte van de rangen en standen en ontwikkelingen... tijdens het grootste golftoernooi in Nederland. Op de Kennemar Golf Country Club. En uiteraard zal Joost Luiten ook acte de présence geven... tijdens dit prestigieuze golftoernooi. En dan kun je ook luisteren naar Open Radio 107.3... Maar ook gewoon op CFM, hè? je eigen lokale omroep, want wij volgen natuurlijk ook voor jou. KM Open 2013. Door met de muziek op deze zonnige zaterdagmiddag. Hier is Ellen Parsons Project en de single Don't Answer Me bij CFM Zandvoort gingen we terug naar 1984 alweer met Alan Parsons project en die oh zo mooie single, Don't Answer Me. Het is twee minuten overal vier geworden. Nou, de trouwe luisteraars van Zandvoort op zaterdag weten dan dat het tijd is voor jawel, de evenementagenda. We krijgen te horen wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen. Albert-Jan, is het weer een hele grote lijst of nou, valt het mee? Kijk, ik denk ik hou me in. Maar goed, je kan rustig even gaan zitten. Ik ga erbij zitten. En terwijl natuurlijk de historische Grand Prix momenteel hoogtijd viert op het circuitpark Zandvoort vandaag en morgen uh, die racefans hun echte oude Formule 1-auto's weer kunnen gaan bekijken dit weekend op het circuitpark Zandvoort. En uh, van onze verslaggever Willem van Dens, hebben we begrepen dat het behoorlijk druk is op het uh, circuitpark. Vanmorgen waren er al files om naartoe te gaan. Dus ik zou zeggen, als u morgen erheen wil, ga op tijd van huis, want dan kunt u een hele dag weer genieten van historische Grand Prix-races op het circuitpark Zandvoort. En dan natuurlijk voor de inwoners en gasten van Zandvoort, vanavond de Grand Prix-parade in het centrum van Zandvoort. En dat begint allemaal rond de 7 uur. Nou, en dan uh, in ieder geval komen de komende historische Grand Prix-auto's door het centrum gereden. Uh, en dat doen ze twee keer. Ze maken een lus. Dus ik zou zeggen, ga lopend naar het uh, centrum van Zandvoort. En bezichtig al die mooie, schitterende historische Grand Prix-auto's. Uh, hebt u daar nou geen puff in, dan kan u natuurlijk naar de Boeddha, de Beach Dance Party in de haven van Zandvoort. En dan heb ik het over strandafgang, Paulusloot nummer 9. De entree bedraagt 10 euro en het begint allemaal om 7 uur en het duurt tot 11 uur. En vanavond is er weer een gezamenlijk strandfeest van de Ananda Dance Party en Buddha Dance op slechts 5 minuten lopen van het station Zandvoort kom je bij onze nieuwe danslocatie, het luxe strandpaviljoen de Haven van Zandvoort. Het gratis parkeren vanaf 8 uur. U bent van harte welkom voor de Buddha en Beach Dance Party in de Haven van Zandvoort vanaf 7 uur. En natuurlijk het hoogtepunt. Ja, dat zei ik. Het hoogtepunt van vandaag dat begint, uh, ik heb uh, inmiddels van uh, Ruud begrepen dat ze om 8 uur losgaan. Uh, vanavond, ik mag het niet missen, het uh, muziekfestival in Zandvoort. En dat is op het Raadhuisplein. U bent daar gratis welkom. En dat begint allemaal om 8 uur. En het, wie, ja, wie, wie de naam zegt, Ruud Janssen, die weet het. Ruud Janssen staat uh, ja, symbool voor uh, de sfeer muziek, gezelligheid. En hij speelt in op de sfeer van de, van de toehoorders. Dat wordt vanavond een gigantisch mooi feest met Ruud Janssen XL op het podium podium en die XL waar dat voor staat, dat moet u hem vanavond zelf maar even vragen. Wij houden het op zijn T-shirt, maar ik geloof dat het iets te maken heeft met de bezetting van de groep. Vanaf vanavond 8 uur, u mag het niet missen, muziekliefhebbers. Vanaf 8 uur, Ruud Jansen, XL band op het Raadhuisplein. Nou, dan gaan we even verder kijken. Dan komen we op... Uh, ja Voor degenen die morgen in het uh, centrum zijn van Zandvoort... is er op het Raadhuisplein een, uh, iets heel aparts... namelijk de man zonder hoofd en de rondleider. Dat is begint om 1 uur in het muziekpaviljoen. En waar staat de man zonder hoofd... zit strak in het pak op zoek naar contact. Dwalend door de straten is hij op zoek naar een goede kop... terwijl de rondleider u een bijzondere rondleiding geeft. Kortstondig en afhankelijk van de teller. Deze merkwaardige gids rekent met u af op de centimeter. Wanneer zijn meetwiel op 0... Staat, kan de rondleiding beginnen. Hebt u daar zin in, dan bent u vanaf 1 uur van harte welkom in het centrum van Zandvoort en wel op het Raadhuisplein. De man zonder hoofd en de rondleider. En ja, vanaf maandag tot en met donderdag is het weer zover, dan is het weer de zwemvierdaagse en dat speelt zich allemaal af in Center Parks. En meer informatie kunt u vinden op www.zandvoortsevierdaagse.nl www.zandvoortsevierdaagse.nl dan gaan we naar dinsdag 3 september. Het seizoen is weer begonnen. De herfst, de meteorologische herfst, begint morgen. En ook begint dan weer Cinema Nostalgie. En dan heb ik het over het Circus Theater Zandvoort. Dinsdag 3 september. Dat begint allemaal om 1 uur s middags. En daar wordt vertoond de film How to Marry a millionaire. Meer informatie kunt u vinden op www.circuszandvoort.nl www.circuszandvoort.nl Cinema Nostalgie, How to Marry a millionaire. Dan gaan we naar woensdag 4 september. Dan is het weer tijd voor het poppentheater in het Zandvoort. Museum, Svaluweestraat nummertje 1. 50 eurocent voor kinderen en 1 euro voor volwassenen. En dat begint allemaal woensdagmiddag om 3 uur. En elke eerste woensdag van de maand kunnen de kinderen papa en mama... opa's en oma's genieten van een poppenkastvoorstelling... in het Zandvoorts Museum. Dan vrijdag 6 september is het weer tijd voor de bierproeverij part 2. En dan hebben we het over café Koper. Aan het kerkplein nummertje 6. De prijs betraagt 17,50 euro. En het begint allemaal om half 9. Dan vrijdag 6 tot en met zondag 8 uh, september is het weer tijd voor racen op het circuit. Ja, we gaan uh, weer echt los. En dan is het weer tijd voor de Trophy of the Dunes op het circuit Park Zandvoort. Dan hebben we het uiteraard over Bulgemeester van Alverstraat 108. En veel aandacht gaat dat weekend uit uh, naar het GT Dutch... Uh, championship, dat wederom mag rekenen op een sterk en gevarieerd startveld. Verder staan ook openingsraces op het programma van de vernieuwde Formulio's Swift Cup, het Dutch Formula 4 Championship en het nieuwe Dutch Production Open. De zesde Dutch Powerpack serie is het Dutch Radical Championship, waarin wordt gestreden met gelijkwaardige Radical Sportscars. Dus vrijdag 6 tot en met zondag 8 september Trophy of the June, Ciqui Park, Zandvoort. Racefans, u mag het niet missen. U bent al dit nauwelijks bekomen van de historische Grand Prix, of er staat alweer een race-evenement op het programma. Voor meer informatie kunt u kijken op de www.circuitparkzandvoort.nl Dan tot slot. Het uh, seizoen, zoals ik al zei... begint weer zondag 8 september. Jazz in Zandvoort en welgebouwde Krocht. Grote Krocht 41. De entree bedraagt 15 euro... en begint om half drie. En ook dit seizoen kunt u weer genieten van geweldige jazzmuziek. Organisator van deze concerten is de Haarhamse bassist Erik Timmermans. Van meet af aan is de doelstelling van deze concerten geweest... dat de jazzliefhebbers... <coughs> sorry, op concertmatige wijze van kwaliteit... hoogwaardige jazz kunnen genieten. Zondag 8 september, Jazz in Zandvoort. Meer informatie kunt u vinden op www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Tot zover. Zo, dat was weer een hele mond vol. Neem even een slokje water, albertjan. Gaan we doen. Wil je de evenementen nalezen? Ga je even naar www.cfmzandvoort.nl of kijk op CFM TV. Kanaal 40, digitaal. En de analoge kijkers gaan naar kanaal 45. Wij gaan door met de muziek. Hier is de nieuwe single van Paul McCartney.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 Don't look at me, I can't deny the truth, it's plain to see In de Evenement: agenda Ruud Janssen, Hij treedt vanavond op met zijn band op het raadhuisplein. En speciaal voor onze collega Ruud draaien we de nieuwe single van Paul McCartney bij Sanford op zaterdag. Zo dadelijk, uiteraard, weer meer informatie. En we gaan schakelen met het circuitpark Sanford. Willem van deze, die is bij de historische Grand Prix aanwezig. Eerst gaan we weer even met z'n allen de voetjes van de vloer gooien met Tavares. Hier is don't take away. Heel veel goede muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Tot aan vijf uur vanmiddag luister je naar dit programma Zandvoort op zaterdag. En dan gaan we gewoon door hoor, Albert-Jan. Want na vijf uur tussen vijf en zeven dan heb je collega Mark Otten met Entertainment for You. Dus muziek genoeg bij CFM. En ik zeg even hallo tegen Rijn van Lunteren in Amsterdam. Ja, Rijn, wat, goed, wat leuk, leuk dat je luistert jongen voor tijd dat je weer een programma gaat presenteren. Dat dacht ik. <laughs> Neem even contact op met uh, Albert Jans, telefoonnummer is 06. <laughs> nee hoor. Komt helemaal goed. Goed, uh, we proberen wederom een verbinding te krijgen met Willem, maar het zal een beetje druk zijn uh, qua uh, mobiel netwerk uh, en toestanden op het circuit. Het is netwerk, Dus hè? we komen er niet door, maar we blijven het uiteraard proberen, maar vandaar even een geheel iets anders. Uh, want, uh, luisteraars, uw medewerking wordt namelijk uh, uh, gevraagd, met name met de toekomst over het duingebied. Want provincie Noord-Holland organiseert maandag 9 september... met het Nationaal Park Zuid-Kennemerland... een publieksbijeenkomst over twee plannen... voor het duingebied Kennemerland-Zuid. Het Natura 2000-beheerplan wordt toegelicht... en er worden ideeën gepresenteerd... voor het nieuwe beheer- en inrichtingsplan. Daarin staan de ambities en de belangrijkste maatregelen... van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland... voor natuur, recreatie, cultuur, historie, communicatie, educatie en onderzoek. Tijdens de publiekbijeenkomst... presenteert het NPZK in het kort een aantal ideeën... Voor voor het nieuwe BIP en uh, dat uh, het huidige 10 jaar oude beheersplan moet vervangen. Bovenal is men benieuwd naar wat de wensen zijn van de omwonenden en andere betrokkenen. In deelsessies waarin specifieke onderdelen uit dit rapport centraal staan, is er gelegenheid mee te praten. De publieksbijeenkomst vindt maandag 9 september van half acht tot tien uur plaats in het nieuwe bezoekerscentrum de Kennemer-Duinen, Zeeweg 12 in Overveen. Aanmelden kan via wwwnoord holland .nl/natura2000 nog een keer wwwnoord hollandnl hollandnl natura 2000 Denk mee over de toekomst van ons duingebied. Je je hebben van Hartsel met 24 uur per dag muziek en informatie. En over muziek gesproken, als je de 40 beste platen uit Europa wil horen, Albert Young, moet je elke vrijdagmiddag luisteren tussen 3 en 5. Dan zenden we hem uit de Euro Breakdown. en deze staat daarin ook genoteerd yourself You're one above all is Ooh, you a sexy lady But you walk around right here like you wanna be someone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 ...en de uh, Ruud Jansen XL Band. Oh, what a night! Laten we dan nou even zo even een voorzetje doen dan, zo meteen. Ja, is goed. Ja? Goed idee, zo uh, vlak voor 4 uur. Ruud, hier komen de liedjes voor vanavond, dan weet je het vast. Kijk, hou pen en papier bij de hand. <laughs> Ruud Jansen, daar komen ze aan hoor. En vanavond gaan we natuurlijk genieten van zijn optreden vanaf 8 uur.